Clemens Peters met het NOS Journaal. De Nederlandse economie is volgens eerste berekeningen van het CBS... in het eerste kwartaal met 1,7 gedaald... ten opzichte van het laatste kwartaal van 2019. De daling komt vooral doordat consumenten minder uitgaven aan kleding... en dienst als horeca, recreatie en cultuur. Het is voor het eerst in bijna zes jaar dat de Nederlandse economie krimpt. En het is de sterkste krimp sinds de crisis in 2009. In de eerste 2,5 maanden van dit jaar groeide de economie nog... De Colombiaanse luchtmacht heeft bij een bombardement... een leider van de guerrillabeweging ELN gedood. Mochochera wordt verantwoordelijk gehouden voor aanslagen... op politie, mensen en militairen. En hield zich verder bezig met cocaïnehandel. Op zijn hoofd stond een prijs van 150.000 euro. Bij het bombardement kwamen mogelijk meer dan 20 ELN-leden om het leven. De Franse regering heeft er voor het eerst hardop op gezinspeeld dat er deze zomer geen buitenlandse toeristen naar Frankrijk kunnen komen. De Franse minister van Toerisme zei vanochtend dat het binnenlandse toerisme de sector er nu weer bovenop gaat helpen. En dat Frankrijk het dit jaar vrijwel zonder buitenlandse toeristen moet doen. Gisteren maakte premier Philippe al bekend dat Fransen in juli en augustus in eigen land op vakantie mogen. Eind deze maand neemt de regering een definitief besluit. ZZP'ers die kunnen terugvallen op het inkomen van hun partner kunnen mogelijk vanaf volgende maand geen financiële coronasteun meer krijgen, meldt het Financiële Dagblad. Volgens de krant wordt vanaf 1 juni een partnertoets ingevoerd. Deze zogenoemde Tozo-regeling is bedoeld voor zelfstandigen van wie het inkomen door de crisis onder het sociaal minimum daalt. Omdat bij het maken van de eerste regeling snelheid boven zorgvuldigheid ging, stelde het kabinet tot nu toe weinig eisen aan de aanvragers.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 Zegt hij het niet te geloven? Er staat iets te loeien wat helemaal niet moet loeien. En daar word ik even helemaal knetterback van. Ik had een wereldopening. Ja, er loopt dan toch iets van YouTube. Dat hoort hij helemaal niet. Dat is een lekkere start van een vrijdagmorgen. Eigenlijk hoort het gewoon zo te beginnen. Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. Live. Dit is ZFM. Leave the land Tijd eigenlijk toch, als je dit uh, weer terug hoort. De Urban Dance Squad uit Utrecht. Jazeker. Ergens op het uh, randje van de jaren 80, uh, misschien wel begin van de jaren 90, een band uh, met uh, Rude Boy. Want zo heette die man Patrick Tilon, schuilde daarachter René van Barneveld. Dat waren de illustere namen van die band. Irene heeft van Barneveld is later ook nog uh, opgedoken in een andere Nederlandse band... hier uit de buurt van uh, Wouterplan Tijd in consorten uh, Chaco. Daar, uh, heeft hij, uh, nou, daar, daar heeft hij een uh, lange tijd in gespeeld. Sterker nog, ik denk toch uh, tot ongeveer anderhalf, uh, bijna twee jaar uh, terug... Uh, dat was een moment dat, uh, dat ik uh, samen nog eens een keer met uh, Marcus van Dam... nog in het uh, patronaat, uh, toen uh, hebben we de kaartjes uh, verzilverd van een popquiz... Die, uh, die dan uh, regelmatig werd gehouden in het uh, patronaat. Waar ik samen met uh, ex-ZFMR onder Zandberg uh, ben geweest. En uh, toen hebben we meegedaan en uh, kaartjes gewonnen voor een, uh, ja, voor een optreden van Chaco. Dus uh, toen zijn we daar naartoe geweest, Marcus en ik. Want uh, de rest van de ploeg kon niet. Nou ja, aardige, uh, aardige avond uh, gehad. En daar stond inderdaad ook René van Barneveld uh, te spelen, ik, uh, als ik mij uh, goed herinner. Dus uh, een illustre band. En ik denk dat uh, een burgemeester hier in uh, dit dorp de band, denk ik, ook wel kent. Want als je op bevrijdingspop uh, graag komt... dan uh, zul je dit ook wel ongetwijfeld aan je voorbij hebben zien komen. Want uh, daar hebben we het over. Goed, wat gaan we doen in deze twee uur? Uh, wel uh, straks om half elf uh, praten met Jelmer. Dat is altijd een gebruikelijk onderdeel hier in dit uh, programma tussen 10 en 12. Dan om kwart voor uh, elf... Wat zeg ik? Half... 11. Kwart voor de elf gaan we praten met uh, iemand van de gemeente Haarlem. Dat is in dit geval Paul Walerson. Hij geeft uitleg over de tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandige ondernemers. Oftewel de TOZO. Uh, ik heb ergens gelezen dat je uh, wel op moet schieten als je een zelfstandig ondernemer bent. En je wil nog in aanmerking komen voor die regeling. Want 1 juni dan is het uh, voorbij. Dan is er om kwart over elf de gebruikelijke bijlage van Mick Boskamp, de bijdrage. En om half twaalf gaan we praten met Menno Timmerman. En Menno is jarenlang al in de muziek actief, tenminste als meer als manager en eigenlijk meer als artiest en repertoiremanager. Want daar heeft hij een aantal mensen in begeleid. Eén van die bands die hij begeleid heeft... die komt ook straks in dit, uh, in dit programma nog voorbij. Klopt nu al dat het de Cosmic Carnaval is. En die heeft hij ook onder de hoede gehad. Dus uh, wat dat er gaat, we gaan het hebben over de koperen Corona. Dat uh, is het initiatief wat uh, hij uh, heeft uh, genomen. Juist om ervoor te zorgen dat uh, muzikanten... een uh, wat groter podium krijgen in deze zware tijden. Uh, een podium is dan de openbare ruimte. Maar dat moet dan uh, volgens een aantal uh, dingen moeten we dat voldoen. Ik heb er zelf ook al iets over verteld... Uh, in een ander uh, programma bij een andere omroep. Uh, vrees niet, ik heb het niet uh, bij een concurrent uh, hier in de buurt. Nee, ik heb het uh, bij Radio Kapelle verteld. Dus dat uh, ligt een eind uit de buurt. En dat bijt elkaar niet. Uh, dat is uh, het verhaal uh, wat hier verteld gaat worden... Natuurlijk hebben we ook uh, muziek en dan uh, gaan we het uh, gewoon eens even lekker uh, wat, wat doen. Want uh, ja, als je niet naar buiten kan en jouw favoriete kroeg op kan zoeken... of eventueel dansgelegenheid... dan zijn er altijd wel andere manieren om daar wat, uh, wat aan te doen. Um, en een van die dingen uh, die je er dan aan uh, zou kunnen doen... is gewoon even wat uh, tafels op, uh, voorbij uh, aan het schuiven en, uh, en een beetje ruimte maken. En dan krijg je dit... Uit 1982. Veelvuldig gebruikt in samples. En weet ik allemaal wat. George Michael deed het. En, uh, maar dit is toch echt het origineel. Patrice Russian en Forget Me Not. In de volle versie. Dat is nog een typisch geval: van even niet het goede nummer klaarzetten. Want ik denk, ik ga wel even blindvaren. Maar dat uh, had ik beter even niet kunnen doen. Hè? Want ik moet uh, trekje 9 hebben. was overigens. Petrus Russen. Ik ben niet de enige hier uh, binnen de jongroep uh, die dit uh, draait. Nee, maar dat is ook een beetje jeugdsentiment, denk ik eerlijk gezegd. Het was de tijd dat uh, Jaapje Koper nog uh, met Huiskamerfeestjes uh, bezig hield, samen met nog uh, twee kandidaten. Toevallig uh, hebben die ook hier in deze buurt uh, gewoond, waar nu uh, deze burelen van uh, de omroep uh, staat. En dat was dan al dat uh, twaalf uh, inchjes onder je armen uh, meenemen en plaatjes afdraaien. Uh, je kent het wel, uh, bandjes opnemen en daar zat Patrice Russian ook tussen. Nou, ik heb hem gevonden hoor eerlijk gezegd, want het uh, moest de zijn. Monday feels so bad. Everybody sings tonight. Dat ze dan een beetje folk uh, uitbrengen, maar dat is wel heel erg uh, extreem uh, gezegd. Uh, nee, dat is het uh, niet helemaal, want uh, die jongens uh, die proberen zich uh, vaak uh, genoeg uit te vinden. Alaska, hebben we het over, uit uh, Volendam uh, met The Prophet. Komt van het uh, tweede album Prospero. Uh, daar hebben ze toen een uh, vette knipoog uh, naar gemaakt, uh, naar Ennio Morricone. Nou, dat hoor je er wel aan af, uh, eerlijk gezegd. Uh, daarvoor hoorde je... DC beats en Friday on my mind. Ja, want het ja, is wel een vrijdag... dus dan moeten we er ook iets uh, mee doen. Dus dat is de reden waarom ik hem per se uh, gedraaid wil hebben. En dan uh, heb ik het even niet uh, goed uh, scherp staan. Ja, en dan krijg je dus allerlei uh, fratsen... die ik uh, niet eigenlijk voor de radio wil brengen. Goed, over vier minuten. Dan gaan we praten met uh, Jelmer... want uh, die zal ongetwijfeld het uh, nieuws weer bijgehouden hebben. Maar tot die tijd even op adem komen... Ook weer muziek uit de buurt. Uit Haarlem, wel te verstaan. Lake Michigan en Make This Work. There's fog on the fields behind. The drops on us can remind.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 Ago, but we still can't make this work Ooh. I wanna know what you feel when you stare at the table the first bus back home. It may be a while ago, but we still can make this work. Like Michigan met uh, Make This Work. Uh, het is uh, half elf. Uh, en dat is uh, tijd om eens even bij te praten met het uh, laatste nieuws. Uh, met uh, jammer erbij. Want uh, ja, er zijn weer uh, nodige dingen gebeurd uh, in uh, de wereld, uh, denk ik. En zeker in de Zandvoortse wereld, toch? Ja, ja, ja, zeker. Ja, goedemorgen. Uh, want uh, ja, het is ook een lekkere introductie. Dit uh, is een introductie van uh, jaar Kruik. Maar goed, uh, ik, <laughs> ik, uh, dus, uh, ik heb alweer uh, de nodige dingen alweer voorbij zien komen. De burgemeester schijnt gereageerd te hebben. En daar wil jij het vast ja. over hebben. Ja, dat klopt. Dat komt zo meteen ook voorbij. Maar eerst uh, verschillende Zandvoortse ondernemers betreuren het aftreden van de wethouders ten eerste. Uh -huh. En de voorzitter van ondernemersvereniging Zandvoort, uh, Peter Tromp, roept dan ook op tot een uh, crisiskabinet. Uh -huh. Volgens hem moet dit crisiskabinet samengesteld worden met een zo groot mogelijke coalitie van raadsfracties. Het zou een breed gedragen college moeten zijn. die een akkoord op hoofdlijnen sluit. Uh -huh. zodat Zandvoort snel de gevolgen van de coronacrisis te lijf kan gaan. Uh -huh. Dit zegt Trump donderdagmiddag. in zijn reactie aan NA Nieuws. En ook uh, Niels Priester. Behoud, uh, van de Strandwachters. waalt dat de wethouders. en de gemeenteraad zich juist nu in een diepe crisis storten. En hij noemt het dan ook zeer knullig. en amateuristisch. en vindt het onbegrijpelijk. dat zij niet over hun eigen schaduw heen konden stappen. Priester wijst erop dat Zandvoort daar niet bij gebaat is als alle politieke en bestuurlijke zaken nu stil komen te liggen. Totdat er een nieuw college gevormd is. Uh, dus hij hoopt ook snel tot uh, weer een nieuw uh, bestuur uiteraard. Uh -huh. uh, de, de wethouders zijn afgetreden na een conflict over een nieuwe weg bij het circuit van Zandvoort, zelfs bekend. Uh -huh. De gezamenlijke ondernemersverenigingen in de dorp deden vorige week nog een oproep de strijd bij op te begraven en de politieke verschillen juist in deze coronatijd. Uh, niet op de spit uh, te laten drijven. Maar ja. dat is helaas uh, wel gebeurd. Uh, gelukt. Ja, ja, wel gebeurd, gebeurd uh, in, in, ja, in, in, uh, in de zin. Uh, maar goed, ik weet dat Peter Tromp uh, al eerder bij Goedemorgen Zandvoort... Uh, afgelopen zaterdag uh, deed hij dat. Uh, dat hij daar ook uh, geen plat uh, voor de mond nam. En uh, eigenlijk uh, zei van, uh, nou, dit is uh, gewoon een vette gele kaart. Dat, dat zijn uh, niet uh, meteen uh, ja. de woorden. Maar uh, daar bedoelde hij wel mee eigenlijk. En dat heeft hij dus kennelijk herhaald bij, uh, bij NH-nieuws. Dus dat, uh, dat, dat verbaast me niks. Maar goed, uh, dan de burgemeester neem ik aan. Ja, ja hè? Uh, want in een bericht op de gemeentesite laat burgemeester David Monenburg. Ik weet dat hij de ontstaande situatie rondom deze hele politieke crisis ook uh, zeer betreurt. Mm. Zeker gezien de moeilijke periode natuurlijk, waarin we ja. uh, als zandvoort, maar in de rest van uh, het land natuurlijk ook mee zitten. Ja. Hij heeft waardering voor het feit dat de wethouders hebben aangegeven bereid te zijn om de werkzaamheden de komende tijd te blijven verrichten. Ja. En de burgemeester is ervan overtuigd dat de politieke partijen de juiste gesprekken met elkaar zullen voeren de komende tijd. Hmm. Zodat er op korte termijn voor iedereen meer duidelijkheid komt voor de toekomst van Zandvoort. Sluit Ja, af. ja nou, uh, ik heb al tegen Ben Zonneveld uh, gezegd: uh, een man die uh, brief op uh, sprout, uh, dat is een beentje zeg ik eventjes voor jou. Ja. Als hij dat goed vindt, dan zeggen wij... en dan ben ik niet de enige... Mick Boskamp is er ook zo eentje... die zeggen, dan heeft hij op de voorhand gewoon gelijk. Ook als hij geen gelijk heeft, heeft hij gewoon gelijk. Punt. Dus dat, dat, dat is een beetje, een beetje ons standpunt in dat hele verhaal. Dus goed, maar dat is... Wij, wij, ja, wij zijn, wij zijn nog net niet de oprichters van de David Molenburg fanclub... maar het scheelt niet veel. Dus... Ja. Nee. <laughs> maar goed, ga, ga verder. <laughs> ja, want uh, Secrie Zandvoort heeft voor de zoveelste keer kritiek gekregen van natuurbeschermers. Ah. Deze keer omdat, ah. het, omdat een stuk duin is volgestort met asfalt. Dit dient als ondergrond voor tijdelijke tribunes die zouden worden geplaatst tijdens de Formule 1 event. Ah. Volgens Stichting Natuurbelang heeft het Secrie naast de baan over een groot oppervlak... ...asfaltbrokken gestort die als verharde ondergrond moeten dienen voor een tijdelijke tribune. Mm -hmm. Daarmee zijn delen van het leefgebied van beschermde dieren als de zandhagedis en de rugstreeppad... Ah, een... vernietigd. Ja. Dat is valikant in strijd met de ontheffing van de milieuvergunning. Al dus de natuurorganisatie in een artikel in Trouw van de Week. Mm -hmm. uh, het asfalt uh, bevat de kankerverwekkende stof uh, Pax die bij regen uit kan spoelen... Ook al wordt het asfalt na de race weer verwijderd, dan blijft de zandlaag eronder verontreinigd, uh, zegt de natuurorganisatie. En Paxi is een restproduct uit de ruwe olie, huh? dus uh, dat zou veel schade aanrichten. Het circuit heeft altijd beweerd dat de plaatsing van de tribunes tijdelijk was en dat deze zelfs elk jaar zouden worden verwijderd, zodat maar weinig leefgebied van de is. permanent verloren ging. Die tijdelijkheid van de tribunes werd door Stichting Natuurbelang direct al onwaarschijnlijk genoemd en bestreden in rechtszaken. Ja, ja, maar nou goed, uh, ja. Ik, ik kan er iets aan toevoegen. Volgens mij bestaat die Natuurbelang, ik weet het niet helemaal zeker, ik durf het, uh, maar ik durf wel een flinke stelling aan dat dat maar één persoon is. En dat is meneer Harry Hobo. Dus dat uh, zeg ik uh, eventjes. Oh, echt? Ja. Okay. Dus uh, okay. wat dat er gaat, is uh, natuurorganisatie misschien wel uh, twee Harry-hobo's. Maar goed, dat ik, uh, ik, maar ik, ik durf die ja, stelling ja, wel aan. Dus... Dat, is, dat is wel een goeie, goed dat je dat zegt. Ja, dat is, ja, uh, ja. Want er zijn natuurlijk wel ja. ook natuurorganisaties die wat groter zijn. Hè? Ja, ja, en natuurbelang over, is, maar één, die voor, die is, is denk ik maar één ja. persoon. Dus, uh, dat, uh, maar goed, ga, ga verder. Ja, want uh, dan een landelijk nieuwsbericht, maar misschien net zo van belang voor mensen in Zandvoort. Want uh, klanten van KLM, van wie de vlucht de komende tijd geannuleerd wordt... Uh, ...wordt de mogelijkheid gegeven om geld terug te krijgen. Daarmee reageert de luchtvaartmaatschappij op de richtlijn van de Europese Commissie. Klanten moeten dan wel iets langer op hun geld wachten, waarschuwt KLM. De mogelijkheid om een foutje te krijgen ter waarde van de geboekte vliegtickets blijft bestaan. KLM kondigt nog verder aan binnenkort met een plan te komen om de vouchers aantrekkelijker te maken. Ja, dus uh, dat even voor de mensen Voor de mensen... Laatste... Ja, ja. Ja. Ja. ja, om even positief af te sluiten eigenlijk wel. Wat normaal gesproken is, is er jaarlijks een jubilarische feest voor vrijwilligers van Pluspunt. Mm -hmm. uh, op 24 april zou dit feestje gevierd worden in de tijd zijn van de burgemeester en wethouders. Helaas gaat het die, dat dit jaar niet door vanwege de coronacrisis natuurlijk. Mm -hmm. uh, ook bij de versoepelde maatregelen zou het dan pas in oktober gevierd kunnen worden... Daarom is er een alternatief bedacht om toch uh, de waardering uh, te tonen naar de vrijwilligers. Twee vrijwilligerscoördinatoren zijn bij de jubilerende vrijwilligers langsgegaan. Op een veilige manier bij de voordeur op anderhalve meter afstand. Met een speech van de directeur op de mobiele telefoon. Een oorkonde, een speltje, uh, een fles wijn van de gemeente Zandvoort, een prachtig boeket en een tas vol presentjes. Procent, uh, uh, Werden de vrijwilligers verrast en uh, het werd dan ook erg gewaardeerd uh, aan de stralende gezichten uh, te zien, schrijft Pluspunt op hun site. Ja, ja, ja, ze gaan denk ik ook stoppen met de bijdragers wat betreft de interviews. Ik weet niet of er nog, want ook de versoepelingen schijnen ook voor pluspunten eraan te komen. Dus dat, dat wordt wat okay. meer opgerekt. Dus die, die kans dat ze verder doorgaan is, ja, dat, dat neemt ook af bij, bij, dit, bij dit verhaal. Maar goed. Okay. Uh, maar dat betekent dat er gewone dingen weer... Uh, voor, voor, een, voor een deel wel. Ja, kijk, je moet natuurlijk altijd de afstand in acht nemen, want we zitten nog steeds met anderhalve meter en daar zal denk ik voorlopig nog wel even geen verandering in komen. Dus dat is wel het uitgangspunt. Ja. Dank je voor de bijdrage. Ja, tot en volgende week zit jij of sta jij op deze plek? Dus er ziet weer een koper ja. aan te komen die op donderdag en vrijdag hier de boel ja. draaien gaat houden. Dus dat is dat dan wel dan een. Dat is dan wel een, een prettige bijkomstigheid. Bij uh, bedankt voor de bijdrage van deze week. Ja, helemaal goed. Dankjewel. Oké, okay. dat was uh, Jelmer. Uh, die dan weer uh, ja, uh, volgende week uh, op uh, deze plek uh, staat. Uh, uh, zowel vrijdag als de dag ervoor op de donderdag. Uh, zal hij dat voor zijn rekening nemen. En ja, Funnel die zal de komende week... Uh, tussen, uh, dan ook tussen 10 en 12 uh, te horen zijn. Maar dat is maandag tot en met woensdag. Dus die komt ook uh, weer terug uh, voor een aantal dagen. Nederlands Werk. Um, nou hebben wij hier uh, bij uh, deze omroep... een uh, interim programmeleider rondlopen... En die komt uit Utrecht. Nou, daar, je, daar had je net al iets van gedraaid, hè? de Urban Dance Squad. Maar van vrij recentere datum is het volgende werk hier. En dat is van een Nederlandse uh, tekstschrijver. En die komt ook uit Utrecht. Die man heet Jan van Piekeren. En dat was eigenlijk een uh, lofzang op de straat waar hij eigenlijk uh, dichtbij woont. En misschien ook een beetje is opgegroeid, de voorstraat. En taalvirtuoos is het zeker. Want hij is ook nog eens een keer bij Frits Pits aan tafel geweest. Om over zijn songs te praten. En dit is alweer van een jaar of vijf terug. Als de maan van de zon verliep. Voorstraat zonder Haan ontwaart: De laatste kroegse deuren sluit De eerste winkel open gaat Verstopt achter gevels Meer dan duizend verhalen Een straat vol met mensen Die denken en doen Durven te dromen, participeren, gaan voor het leven en niet voor de goeie. Want je huid wordt er mooier dan de Venus bedoeld. Het bloed in je gracht, dat je hartje bekroelt, Utrecht, mijn stad. door de ogen van Jan van Pieker... bekeken, neem de Utrechter. En uh, ik weet dat er hier uh, binnen deze burelen er ook iemand rondloopt, uh, rondloopt... die ook uit Utrecht... afkomstig is. En uh, dit uh, misschien uh, toch wel... een beetje weten te waarderen. Want uh, dat is eigenlijk... Uh, het uh, gedachte erachter. De voorstraat in Utrecht. Um, goed, um, we gaan het hebben over... de tijdelijke overbruggingsregeling... voor zelfstandige ondernemers. Kortweg de Tozo... Uh, er zijn natuurlijk uh, een aantal regelingen opgetuigd uh, voor getroffen ondernemers. En dit is er eentje van. Um, en daarvoor heb ik uh, aan de telefoon uh, Paul Walenson van de gemeente Haarlem. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, want uh, dat is uh, toch uh, wel belangrijk dat dat nog even onder de aandacht uh, wordt gebracht. Want ik heb ergens uh, gelezen uh, bij de gemeente Haarlem -en Meer dat die 1 juni stopt, die uh, regeling. Dus... De... Tozo stopt niet per 1 juni, nee? maar de mensen kunnen tot 1 juni aanvragen. Juist, dat is het. Ja. Uh, tot dat 1 juni. Dat is belangrijk. Ja. Dus voor 1 juni aanvragen. Uh, waar kunnen ze dat doen? Dat kunnen ze doen uh, op de website van de gemeente Haarlem. Uh -huh. Dus www.haarlem.nl uh -huh. En dan zie je daar een, uh, een veld met ondernemers. Daar klik je op en dan klik je door naar de aanvraag voor de Tozo. Uh -huh. uh, wordt, daar, ja, wordt daar veel gebruik van gemaakt op dit moment? Um, we hebben totaal uh, zo'n vijf, 6.000 aanvragen uh -huh. uh, en behandeld. Met ja. de Santwoord hebben we 600 aanvragen van behandeld, uh -huh. um, waarvan er 30 zijn afgewezen. En inmiddels um, kunnen mensen ook al de Tozo bedrijfskrediet aanvragen. Ja. En uh, daarvan hebben we er inmiddels van de gemeente Zandvoort uh, 15 uh, binnen. Ja, wat is het uh, verschil tussen die, uh, dat ene wat, uh, wat je net zegt, bedrijfskrediet en de regeling op zich? Nou, het zijn allebei regelingen uh, die te maken hebben natuurlijk met de maatregelen tegen het coronavirus. Uh -huh. Als je bedrijfsmatig daardoor in de problemen bent gekomen. Uh -huh. Het eerste deel is levensonderhoud, hè. je inkomen is gezakt. Naar een inkomen lager dan het sociaal minimum. Dan kan je voor maximaal drie maanden aaneengesloten uh, bijstand krijgen. Uh, de TOSA-regeling voor levensonderhoud. Uh -huh. Maar daarnaast kan het natuurlijk ook zijn dat, dat je bedrijf in een uh, liquiditeitsprobleem komt. als gevolg van uh, de corona-maatregelen uh -huh. en de gevolgen daarvan. Yeah. En uh, daarvoor kan je dan uh, tot een bedrag van maximaal 10.157 euro een, uh, een rentedragende geldleiding aanvragen. Uh, rentedragend uh, betekent dat uh, dat uh, mensen dan nog iets moeten betalen? Uh, rente iets uh, of wat dan ook? Of is dat een... De rente is laag, 2%. Het moet wel terugbetaald worden met die, met die rente. Ja. De aflossing uh, die start pas uh, 1 januari 2021. Uh -huh. En de looptijd van de lening is drie jaar. Oké, okay, dus dat... Uh, dus. Ja, ja. Het is een lening, maar hij is wel goedkoper dan... Uh, in de markt. Ja, ja uh, dit, dit is uh, uh, meer eigenlijk een sociale lening in, de, in dat opzicht. Ja, als je het niet zelf kan uh, financieren... Mm -hmm. en je bent in een liquiditeitsprobleem gekomen als gevolg van de corona... Mm -hmm. dan uh, kun je dat aanvragen, ook tot 1 juni. Tot 1 juni. Uh, nou ja, het, dat, dat, het lijkt me duidelijk... Hè, dat, dat mensen dus die dus menen daarvoor in aanmerking uh, te komen... dat, uh, dat ze dat uh, ook uh, doen. Uh, is, ja. is dat ook nog, uh, gaat de gemeente Haalem dan ook nog uh, proberen in gesprek uh, te komen met die mensen en dan peilen dat dat uh, inderdaad ook zo is? Dat ze ervoor in aanmerking komen of is het alleen maar aanvragen en dan kijken of het uh, toegewezen wordt of niet? Nou, we merken dat bij de aanvraag voor de kredieten, mm -hmm. dat daar vaak wel even overleg moet zijn met de, met de ondernemer. Ja omdat we natuurlijk ook een stukje zorgplicht hebben naar de ondernemer toe. Uh -huh. Dat ze niet, uh, zich niet in de schulden steken uh, die uh, boven hun pet gaan. Uh -huh. En uh, ja, de, de, de, bijvoorbeeld bij, bij Venoten, moeten Venoten voor ieder zijn deel uh, een aanvraag doen. Yeah. Uh, een duidelijk verhaal, uh, dankjewel. Ja. ja. Uh, ik hoop in ieder geval iedereen op uh, goed na te denken. Uh -huh. En indien uh, ze denken dat nodig te hebben, voor 1 juni aan te vragen. Het is uh, heel helder. En ik dank, ja? ik dank je voor uh, de bijdrage in uh, de uitzending. Jullie bedankt en een uh, fijne dag. Ja, graag gedaan. Hier is Save as a Secret van Lilith Merlo. Moest even nadenken. I'm you a secret. Cause you know we shouldn't do this. Baby don't ask questions.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 of my town. The heat als hier uit de buurt... want Lilith Merlo... Uh, drijft eigenlijk op de creativiteit... van Lieselot van Oosterom, En uh, die is... hier in de buurt uh, geboren... ik geloof in Haanem. Dus wat dat gaat... Uh, uh, eigenlijk een beetje uit... Uh, deze buurt. Uh, en tegenwoordig resideert ze ergens anders... Je zou bijna kunnen verwachten, dit soort nummers kan je aantreffen op de zondagmorgen tussen 10 en 12. Bij het jazzprogramma. Dat is er ook weer. Godzijdank. Want dat denk ik dat er heel wat mensen daar ook blij mee zijn. Dat dat er ook weer terug is. Dat is er gewoon even op de vaste tijdstippen. Morgen ziet dat spoorboekje er iets anders uit omdat uh, het enige afwijkende verhaal is, uh, dat zijn er twee eigenlijk, tussen elf en 1. Goedemorgen Zandvoort en Entertainment for You, dat is van 6 tot 8. Dat is uh, morgen voor de mensen die uh, dat willen beluisteren. En de rest is eigenlijk zoals het eigenlijk was. Uh, Toebak leeft uh, tussen 8 en 10. En dan hebben we ook nog tussen 2 en 5 het duo... wat altijd voor de komische en vrolijke noot op de zaterdagmiddag vormt. Rob Harms en Albert-Jan Vos. Dat zijn de mensen die het dan morgen gaan doen. En ben ik gelukkig niet meer de enige. Ik ben er eigenlijk al heel erg blij mee. Tot aan het nieuws gaan we deze nog luisteren van Paul McCartney. En het nummer dat heet 1980. Four of oh, five? Nee, five! five.